Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Rutteke en Thijs van den Brink. Moeten we ons zorgen maken over de spreeuw. En de tops en de flops van alle Philips-uitvindingen zetten, zetten we op een rij. Maar eerst Raymond en met het NW Journaal. De Russische oliemagnaat Michael Godorkovsky komt snel in aanmerking voor amnestie. Het heeft president Poetin bekendgemaakt. Volgens Poetin heeft Godorkovsky om gratie gevraagd. Zijn advocaat ontkent dat. Godokowski ziet zichzelf als politiek gevangene. Hij steunt de oppositie. Officieel zou Gordorkowski in augustus volgend jaar vrijkomen. Eerder vandaag werd al bekend dat de leden van Pussy Riot... en de Greenpeace-activisten in aanmerking komen voor amnestie. Correspondent David-Jan Godfra over de aangekondigde vrijlatingen. Die amnestiewet, daar vallen in principe 20.000 tot 22.000 mensen uh, onder. Maar het feit dat ook de Greenpeace-activisten, Pussy Riot, daaronder vallen... dat komt er natuurlijk wel heel goed uit, uh, internationaal gezien. En zeker met de vrijlating van Ja, Kan die internationaal aankomen en de negatieve berichten over Rusland... in een wat positiever daglicht stellen? Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad heeft een man zichzelf in brand gestoken. Hij is met zware brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Toeristen waren getuigen van de actie. Een priester probeerde de vlammen te doven met zijn jas en twee beveiligers schoot hem te hulp met een brandplussen. Zij moesten met ademhalingsproblemen en brandwonden aan hun handen naar het ziekenhuis. Het Vaticaan zegt dat het motief van de man onduidelijk is. Hij zou een papiertje in zijn handen hebben gehad met het telefoonnummer van zijn dochter. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft in hoger beroep dezelfde straffen opgelegd aan de verdachten van het dood van grensrechter Nieuwenhuizen. Volgens het Hof zijn alle verdachten schuldig aan het medeplegen van doodslag op de grensrechter. Volgens het Hof staat het vast dat Nieuwenhuizen is overleden door de schoppen en klappen die hij kreeg. Aan de zes minderjarigen zijn straffen tot twee jaar jeugddetentie opgelegd. De 51-jarige El Hassan D., de, de enige volwassene onder de verdachte... krijgt zes jaar cel. Zijn advocaat stapt naar de Hoge Raad, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Omdat uh, het Hof uh, bewezen acht dat juist die trainer... Uh, uh, te weinig heeft gedaan om die jongens uit elkaar te halen... maar zelf ook nog heeft uitgehaald en nieuwe huizen heeft geschopt. Maar, zegt zijn advocaat, daar zijn helemaal geen bewijzen voor. En daarom stapt hij in ieder geval naar de Hoge Raad. De Duitse justitie heeft levenslang geëist tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins. Het zogenoemde beest van Appingendam heeft volgens de aanklagers in 1944... de Groningse verzetstrijder Aldert Klaas Dijkema vermoord. Bruins heeft altijd gezegd dat Dijkema is neergeschoten toen hij probeerde te vluchten. Bruins, die lid was van de Waffen-SS, woont sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland... en is Duits staatsburger. In Nederland is hij bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor meervoudige moord. Maar daarvoor is hij nooit gestraft geweest. In 1980 werd hij in Duitsland veroordeeld voor de moord op twee Joden. Bruins is 92 jaar. Het weer, droog en af en toe zon. Het is 10 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Geregeld zon, een graad of 7. Zaterdag meer kans op regen. Zondag weer wat zon. Zometeen de topuitvindingen en de flopuitvindingen van Philips.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Elsbeth Gutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Bij zonsondergangen zie je ze soms in reusachtige zwermen bij elkaar... spreeuwen. Het gaat minder goed met het vogeltje dan we denken... want de spreeuw is uitgeroepen tot de vogel van 2014. Boswachter Frans Kaptein vertelt zo... waarom dit glanzend paarse schreeuweletje het moeilijk heeft... John Bell die zit dicht bij het vuur als het gaat om de uitvindingen van Philips. Welkom. En kijkt u in een omgeving als deze ook om u heen en denkt u van, hé, hey, dat is van Philips? Ik kijk uh, altijd wel al om me heen waar Philips staat. En uh, het grappige is dat de radio-uitzending hebben wij als Philips in 1927 als het eerste gedaan. Uh, dat is koningin Willemina op dat moment. En uh, daar zijn sinds, dan, sinds dat moment heel veel mooie ontwikkelingen op iets van radio Totdat we uh, zelfs tot dit is de dag zijn geëvolueerd. Kunt u ja, fantastisch, dat hadden wij toen niet voorzien. Nee. Nee. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Rickert Zuiderveld. En ook nog aan tafel Elma Draaier. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website dit is de nu. Ja, We gaan naar Slans Trots Philips. Wat begon met een groeilamp is inmiddels uitgegroeid tot een gigantische lijst producten. Philips Research, de onderzoeksafdeling van Philips, begon 100 jaar geleden in het natlab in Eindhoven. En om dat jubileum te vieren, opent vandaag in museum Boerhaven in Leiden een expositie waarin de uitvindingen worden getoond. John Bell is hoofdstrategie van Philips Research. Ja, we hebben onze eigen top en flop van uw uitvindingen op een rijtje gezet. Top of flop. De gezelligheid in huis is weergekeerd... Dankzij het onovertroffen Philips apparaat. Top. The time is now. The company is Philips. And the system is the video 2000. Dat is dus een... Een flop. <laughs> Philips Compact is. Briljant geluid door briljante techniek. Top. Senseo. Sensationeel kopje frisse koffie. Van Philips en Egbert. Top. En alles in pure digitale geluids- en beeldkwaliteit. Met CDI, hier met je TV. en kijken alleen. Ja, klopt het een beetje? Leuk, om ze allemaal zo op <kalk> ja, Maar er zaten ook een paar flops bij. Ja, ja. ja. En, en de slukkingen paar... hoorden erbij natuurlijk. Dus uh, de video 2000, uh, de, de CDI, die hoorde ik voorbij komen. Dat waren niet zulke gelukkig. Laten we even naar het begin gaan. Was het inderdaad de gloeilamp het eerste wat uh, uitgevonden werd? Ja, we zijn in 2 januari, niet op 1 januari, eh, 1914 gestart. Eh, omdat het toen nieuwjaars was. Hè. Dus we hebben toen de eerste dag niet gewerkt, maar de tweede dag pas. Kijk, dat waren nog eens tijden. Heerlijk. Eh, wat, de, de, de reden wat erom, waarom we gestart zijn met een research lab, hè, een onderzoekslab, is met name om producten te verbeteren en technologieën te verbeteren. En dat begon met de gloeilamp. En daar moest nog heel veel aan verbeterd worden op dat moment. Ja, want dat was nog maar een mager lampje? Dat was een mager lampje wat heel vaak zwart werd van binnen... Wat ook heel veel warmte afgaf en nog maar heel weinig licht. Ja, nou dus dat, was, dat was het begin. Daar kennen we Philips ook allemaal van. Daarna is er natuurlijk heel veel gebeurd. Wat, wat, wat zijn nou de belangrijkste innovatieve... Uh, ja. Ja, ontwikkelingen geweest in die honderd jaar. Ja, dat is lastig in, in, ik weet niet hoeveel tijd jullie hebben. Het zal heel kort moeten. Denk ik. <lacht> nou, ik er ongeveer tot uh, 17 over. Dus nog uh, nou, een kleine minuten Laat ik er even een paar uitpakken. Wat we hebben gedaan, en dat, dat is mooi, want door lampen te maken... zijn we in staat gebleken om ook van lampen naar röntgenbuizen te gaan... naar radiobuizen, naar uiteindelijk naar tv-buizen... Ik denk dat iets wat wat we heel trots op zijn, is de straatverlichting. We was als eerste in de wereld de straatverlichting. In Nederland, in Limburg ook nog op dat moment. Ook uh, nog? <laughs> Zo van het, het uit, de uithoek van Nederland. Niet eens nee, in de nee, Randstad. Nee, je nee, had nee. nee, kunnen wachten in Eindhoven. Omdat ja. Dat ja. Je, ja. Dus in ja. 1932 was dat. Nou, radio heb ik net kort genoemd. Ik denk ja. dat een andere grote ontwikkeling is. is alles rondom de televisie. We hebben ook camera's ontwikkeld. Waar uh, tv-uitzendingen mee gedaan zijn. En er zijn ook vele uitzendingen. Uh, gedaan met Philips uh, uitvindingen. Mm -hmm. Ik denk de compact cassette. De, de, het cassettebandje zoals wij dat allemaal kennen. Uh, althans de mensen die. Uh, Wat ouder oude zijn 25? Oude ja. de, de, de, de mensen hier aan tafel weten waar ja. het over heeft. Ja. En ik herinner me nog toen ik zelf jong was dat ik met een cassettebandje ook naar, naast de radio zat om te op te nemen, ja. om de liedjes op te nemen. Totdat de DJ's er weer net ja. begonnen ja. te Net op het laatste momenten ah, dan dan weer doorheen te gaan. ik weer opnieuw beginnen. Dat is ja. helemaal niet zo leuk. Um, fileschijf. Ik denk dat dat een hele beroemde is. Vanaf 1939 scheerapparaat. Ja. scheerapparaat al. Hè? Dus dat we scheren zonder irriteren noemen we dat. Uh, <laughs> en dat dat, uh... dat meet u niet, hè? Echt waar? <laughs> Was dat de slogan? Nee, nu, toen niet, maar nu wel. Moet je lachen. ik vind het echt wel heel heel grappig. Het ja, ja. echt heel erg, hoor. Oh, ja, ja, dat, <laughs> weet we dat weet ik nou, alweer nou ja, niet. De hele beroemde is natuurlijk de CD. Ja. waar we samen met Sony in 1980 naar voren hebben gebracht. Een compleet nieuwe generatie van geluidsdragers. Wat uiteindelijk ook heeft geleid tot dvd en uiteindelijk heeft geleid tot de, de Blu-ray. Ja. Dat zijn allemaal de, zeg maar, de, de ontwikkelingen die wij ook allemaal zelf natuurlijk aan de lijve en in ons huis oh. uh, hebben meegemaakt. Niet alles is natuurlijk gelukt, dan noemen we net ook een paar dingen van hoe, hoe kan je nou als, als researchafdeling bedenken of iets een succes gaat worden of niet? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, dat is in de loop der jaren veranderd. In het begin begonnen we vaak vanuit de technologie te werken. En kijken van wat is mogelijk. En op een gegeven moment landt dat wel of landt dat niet. Hè. Uh, en wat we de laatste tien, 15 jaar hebben gedaan, is veel meer ook kijken wat gebeurt er in de buitenwereld. Wat zijn oplossingen die, die de, de socia sociale trends met zich meebrengen. Hè. Je ziet veel meer oudere mensen, je ziet veel meer chronisch zieken. Je ziet dat uh, de opwarming van de aarde ook ertoe leidt dat, dat je veel minder energie moet gebruiken. Dus, dus dat is dat... eigenlijk pas tien jaar dat u zich dat bewust bent. Nou. 15, 15 jaar of zo, waar we, waar we echt ook die draai hebben gemaakt... dat we die informatie, die inzichten veel dichter bij de technologie brengen. Uh, van tevoren was er natuurlijk heel veel samenwerking... tussen de, de, de mensen in de divisies van Philips... die de producten maken en de mensen die onderzoek doen... Maar je ziet dat we dat nou nog veel meer erin hebben gebracht. Ja, dus eigenlijk was u eerst een soort groepje nerds... die bedacht wat wij moesten gaan doen... en nu kijkt u eerst wat wij misschien nodig hebben. Of is dat een beetje erg of samengevat? Zo? Ja, oh. maar ik snap het wel dan. Voor ja. Thijs is dat heel goed te volgen. Ja, nee, maar dat is wel helemaal niet erg. Als je eerst nee. met Apple die bedenkt ook allemaal dingen... waarvan ik tot dat moment niet wist dat ik er wat aan had. Nee, Dat klopt. Dat klopt. En zij, zij, zij zijn ook niet degene geweest, net zoals wij... ik denk dat de kracht van Philips ook is geweest... niet dat wij allemaal uitvindingen hebben gedaan... Die, we waren niet de eerste met de lamp, we waren niet de eerste met de radio. Maar we hebben zover zo ver door dat het uiteindelijk wel een innovatie is geworden... die mensen konden gebruiken en die het leven van mensen veel beter heeft. Ja, dus het is van belang om te kijken wat die trends dan zijn. Wat heel veel mensen niet weten is dat jullie op medisch gebied ook heel veel ontwikkelen. Ja, absoluut. En uh, We investeren heel veel in gezondheidszorg. En gezondheidszorg is een van de grote uitdagingen... Uh, ja, voor de komende jaren. Hè. Dus je ziet dat de kosten van de gezondheidszorg, alleen al in Nederland ziet dat die nou, te hoog zijn. Uh, moet je aan andere oplossingen gaan denken om mensen beter te maken. Mensen worden ouder, mensen blijven langer leven, worden chronisch ziek. Nou, je zult daar oplossingen voor moeten bedenken. En wij hebben daar, daar denk ik hele mooie dingen gedaan. Waarbij we ook bijvoorbeeld hebben geleerd van onze. Kennis op het gebied van tv's en beeldverwerking. Maar hoe kan je nou kennis van tv in de medische wetenschap gebruiken? Nou, als je, als je weet om tv beelden heel goed te krijgen, heb je kennis nodig van beelden en beeldverwerking. Ja. En, en ook proberen te begrijpen wat die beelden al zeggen. De, als, je, als je een MRI-scan krijgt. Of de een... kijkoperatie. is ook beeld. Uh, toch? Ja. Dat, is, ja. dat is ook beeld, ja. ja. Uh, of slaat het echt helemaal nergens op wat ik nou zeg. Nou, dat geeft ook beeld. Maar het is meer beeld die, uh, waardoor je vaak op een scherm of op een tv wat ziet. Hm. Uh, wat ik probeer te zeggen is veel meer als je kijkt. Je maakt een foto van een MRI of je maakt een CT-scan. Uh, daar komt heel veel complexe informatie beschikbaar. En dat moet je vrij snel duidelijk weten. Hey, is het een probleem hier? Ja, dan nee. Ja. En die kennis brengen wij dus gewoon mee. Ja, dus u combineert die verschillende werelden. En dat, dat, dat werkt dan ten goede in die, in die medische ontwikkelingen. Nou, heeft u natuurlijk ook als bedrijf heel veel... Uh, concurrentie gehad en nog steeds, ook met name vanuit Japan. Uh, hoe heeft u er nou voor gezorgd dat u bleef investeren in die uitvindingen? Ja, ik denk dat we als we uh, terugkijken naar de kern van Philips, hè, waarom bestaan wij? En dan zie je dat innovatie, technologisch gedreven innovatie, in de hart van onze organisatie zit. Wij willen ons onderscheiden ten opzichte van concurrenten op basis van technologie en innovatie. Maar ik denk dat ze dat in Japan ook wel zeggen, of niet? Uh, sommige bedrijven wel, in ja. Japan zeker. Niet in alle landen verder, maar in, in Japan wel. Maar wat wij daarnaast hebben gedaan, is we hebben de kracht gevonden om ons steeds te veranderen. En mee te gaan met de tijd. Waarbij je ziet dat het best lastig is om vandaag de dag veel uh, omzet te halen en winsten te halen met consumentenelektronica. Hebben wij ongeveer tien jaar geleden de trend ingezet om veel meer aan de gezondheidszorg te gaan. Want welk deel van de omzet van Philips komt nu uit die medische hoek? En dat is ongeveer 45 procent. Bijna de helft. Ja, bijna de helft. Ja. En dat ja. was 15 jaar geleden was het 45 procent ongeveer ben, ongeteld... consumenten-elektronica. Ja, en die consumenten-elektronica, lukt dat niet meer... Omdat, andere, om, omdat concurrenten dat goedkoper kunnen bieden? Of wat is daar de reden voor? Ja, dat, dat is een van de redenen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dus maar dan moet u goedkoper producten gaan maken. Dan gaan we weer bij u kopen. Uh, ja, maar zelfs dan, hè, dan, dan is het nog heel moeilijk om daarop uh, te concurreren. Mm. En, en je ziet dus dat wij in staat zijn om te kijken naar wat mensen nodig hebben. En daar dus hele zinvolle oplossingen voor hebben gemaakt. Ja. Is er nog een relatie tussen het ontstaan van de voetbalclub PSV en vraag Risseur? De voetbalclub PSV bestaat dit jaar 100 jaar. Augustus 1913 was dat. Dit ja. is 2014. Was dat toevallig dat het zo vlak na elkaar zat? Nou, dat is... Denk ik toeval. Uh, ik geloof niet dat uh, dat. Uh, dat dat voetballen direct iets met onderzoek te maken heeft. Het is wel zo dat ze, dat ze al in vroegtijdig staan. Want als je kijkt, wij bestaan 100 jaar... maar er zijn maar heel weinig researchorganisaties... die 100 jaar bestaan. Ja, want hoe lang bestaat Filip zelf? Uh, sinds 1891. Oké, okay, dat is nog dus weer... 120, 122 jaar. Ja, dus de pas ook... na, 30, na 20 jaar kwam er iets. Ja. ja, ja. En pas na 20 jaar kwam er voetbal tijden. Ja, maar die waren ja? wel meteen goed. Ja. <laughs> Toen wel, misschien. En <laughs> nog ja, Nou, sterk, <laughs> nou, nou ik geloof dat het de laatste tijd wat minder gaat. Wat... wat uh, wat, wat gaat u de ja dat kunnen natuurlijk niet zeggen, maar wat, wat ja wat, wat, wat is plan voor de komende tien jaar van de researchafdeling? Ja, we gaan vol door met gezondheid en we proberen dus ook uh, het voor een arts veel makkelijker te maken om in het lichaam te zijn om te opereren hè, zonder snijden. Dus dat zijn operatierobots en dat soort. Uh... Nee, veel meer oplossingen dat als je het lichaam ingaat... dat dat, dat, dat, dat heel, ja, zoals we dat noemen, minimaal invasief kan. Hè? Dus zonder echt te snijden met, met, met katheters. En toch zien wat je aan het doen bent. En, en dan meteen met resultaat. Hm. Als je kijkt naar uh, de ouder worden bevolking... willen we ook heel graag oplossingen creëren... voor mensen om, om, om langer thuis te wonen... in plaats van in het ziekenhuis te zijn. Hm. En je ziet dat we ook veel meer aan het doen zijn met licht... en het effect van licht... op op gezondheid, op mensen, op, op plantengroei bijvoorbeeld. We creëren ook met licht mogelijkheden om, om grote steden... megacities, zoals wij dat noemen... Um, om daar ook sla bijvoorbeeld te laten verbouwen in de steden. Hmm. En komen er nog interessante gadgets voor de consument? Iets ja, leuks? Ja, absoluut. We hebben onlangs in, in Berlijn op een grote beurs laten zien... hoe je met een app, met je, met je smartphone ook je koffie kunt instellen. En dat het koffieapparaat daarmee ingesteld wordt. Dat je koffieapparaat wat... thuis? Ja. Oh, geweldig. Dat is een ontwikkeling. En ook met koken. Dat je, dat je recepten kunt krijgen of met een app... je, ja, je gerechten mee kunt aansturen met de koken. Oké. Okay. Uh, dat snap ik niet helemaal. Gaat het dan uit de koelkast op mijn fornuis, terwijl ik er zelf niet bij ben? Of, uh... Nou, dat, dat is niet de komende tien oh, jaar. Dat, okay. dat zijn er een paar jaar te slapen. Nou, uh, we gaan het afwachten. U luistert naar Dit is de Dag met Elsbet Grutteke. Zo, so I'm show a op was hoping someday. Je bent dingen. Het is niet over je make-up, hoe je jeans.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 In her own way. Natuur. Op één. Vandaag met de boswachter Frans-Kaptein Frans. We gaan het zo hebben over hoe de natuur zich voorbereidt op de winter. Maar we beginnen eerst met twee vogelnieuwtjes. De Spreeuw is uitgekozen tot vogel van het jaar. Moet je nou lachen? Ja, ja, vogelnieuws. Ja, vogelnieuwtjes. <laughs> Een speciale rubriek. Ja, ja, nee. De vogel van het jaar 2000 is de Spreeuw. Ja, Waarom? klopt. Nou ja, goed, heel duidelijk, de spreeuw weer gaat heel erg achteruit. Er is nog iets van uh, een kleine 60% van wat in de jaren 80 van de 20e eeuw aan het rondvliegen was. Uh, je kunt ook zien, hè, bedoel, je ziet steeds minder van die grote vluchten. Uh, zeker naar de herfst en winterperiode, dan zag je prachtig die vogels allerlei sierlijke bewegingen maken. Nou, dat zie je veel minder in het landschap. En het is wel duidelijk dat er in ieder geval iets aan de hand is met de spreeuw. Wat precies, dat weet men nog niet. Ja? Dat gaat men onderzoeken, maar goed, er zijn een aantal gegevens... die inderdaad wel duidelijk zijn. De fruitboomgaarden zijn verdwenen. Uh, waar de, zij de, altijd aten. Precies, de erven waar de boeren zeg maar, open vuilnisbelt hadden. Uh, de, de mestkuilen. Maar ook zeg maar, andere landen die nog steeds heel uh, graag spreeuwen eten. Uh, dat betekent ook dat als de ze spreeuwen zeg maar, op vlucht, op trektocht zijn... dan inderdaad worden daar... Neergeschoten? Ja, de, de, de vogeltjesmarkt in Antwerpen stond jaren bekend om... dat die ook heel veel spreeuwen hadden. Okay. En vroeger hingen er aan vele boeren rijen, de spreeuwenpotten aan, aan, de, aan de muren. En dat was niet omdat ze dus die spreeuwen nestgelegenheid wilden bieden, maar dat was gewoon van, als er eenmaal in zitten, dan hebben we daar ook weer lekker eten. Ja. Ja. Um, maar hoe er, hoeveel zijn er nog? Nou ja, hoeveel precies, dat weet ik niet, maar het is dus uh, in ieder geval een afname, afname. En ook van zodanig dat we over bescherming moeten gaan nadenken. Ja, daarom is, uh, hebben vogelbescherming en Sovon, die hebben dus een samenwerkingsverband, hebben ze dus besloten om uh, de spreeuwen tot uh, vogel van het jaar 2014 te maken. Want krijg je dan extra maatregelen? Nou ja, dan kan je in ieder geval kijken van goed uh, onderzoeken Inzetten, je krijgt wat geld extra. Eh, mensen zijn er ook mee bezig. Eh, de onderzoeks worden ook speciaal eh, afgestemd op eh, ja, wat, wat er allemaal rondvliegt aan, aan spreeuwen in, in het land. En zo kun je dan wat aan cijfers komen. Ja. Bent u bezorgd of valt het wel mee? Nou ja, ik, ik, ik, was, ik ben bezorgd voor de patrijs die vorig jaar eh, vogel van het jaar was. Dat maar, heeft uh, niet geholpen? Nou ja, de, ik zie het wel terugkomen. We, er gaan, we zien ook akkervelden terugkomen. Hè. Er zijn toch uh, akkervelden die weer speld gaan uh, telen. Een soort graan, een uh, soort tarwe zelfs. Uh, dat is toch dat... heel erg inspeld? Ja, precies. Maar, maar de, de, het boerenland is heel erg opgeschoond. Hele grote percelen zijn er geworden. En, en, en veel graan uh, is er niet meer, maar veel mais en graslanden. En dat betekent dat die een heel moeilijk had. Uh, je ziet dat uh, door het aaneensluiten van de natuurgebieden. met uh, Natuurbrug en andere verbindingszones. zie je dat dat diertje wel meer kansen gaat krijgen. En we hopen dat in ieder geval nu de aandacht voor het spreeuw komt. dat we daar ook uh, zeg maar voor het spreeuw wat meer aandacht krijgen. En ja, misschien wat meer hoogstam hoogstamfruitboomgaarden neerzetten. Wat voor, wat voor fruitboomgaarden? Hoogstam. Hoogstam? hoogstam? Ja, fruitboomgaarden. Wat nu is die laagstam. waar die appeltjes bijna op de grond hangen. maar vroeger stonden bijna op elke boerderij. stonden perenbomen, appelbomen, kersenbomen. in, in, in, in, in gewoon normale ja, groeivorm. Okay. Elma, het is een ook een, een vogeltje dat erg houdt van de stad. Van de grote stad. Uh, Ik herinner me voor het Centraal Station. Daar was het echt een plaag. In Amsterdam is, bedoel je? Vreselijk. En dan stonk het helemaal ammoniak. En ze moesten toch alles doen om dat een beetje in de hand te houden? Dat, dat, was, was inderdaad, inderdaad, dat was inderdaad. Maar nu zie je daar die plekjes ingenomen door de kou. Oh, He, de koudjes zie je dat er veel meer bij rondhangen in steden en zo. En de spreeuw die zie je veel minder in de oh, steden. Ja, ja absoluut. Okay. Dat, het volgende volgende nieuwtje. Er waren twee uh, uilen gesignaleerd. Eerst de Perweruil in Zwolle. En de afgelopen week werd de dwerguil ontdekt in Lettelen. Is dat toeval twee van die vreemde duiven? Ja, dat is toeval. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in, in, in de gebieden waar ze normaal leven voedseltekort is, daardoor gaan dieren op ja, zwerftocht. We noemen dat ook dwaalgasten. Die dwaalgasten kunnen ja, ver vliegen en dan op een gegeven moment hebben ze een plekje gevonden waar ze denken, hier is het goed toe, dan ga ik lekker eten. En ja, wat die sperber al heel mooi te zien was, want het is goed vastgelegd door verschillende opnames. Die had een, een lekker muisje te pakken, maar hij zal al wat meer te pakken hebben gehad. Ja, want hij en... zit er nog steeds, toch? Ja, hij zit er nog steeds, ja. Absoluut. Ja, ja, waarschijnlijk is daar voor, voor deze vogel genoeg voedsel. En blijft hij lekker zitten. Hij heeft een goede plek gevonden. Ja, precies. De winter komt eraan, nog twee dagen, dan hebben we de kortste dag alweer. gelukkig ja. Dan wordt het weer wat lichter allemaal. Zijn de dieren al in winterslaap? Uh, de vleermuizen zijn in ieder geval in winterslaap. Ja, wat de egel betreft, dat is een beetje lastiger. Heeft het even koud gehad. Is toen in winterslaap gegaan, tenminste althans poging gedaan, tot en nu. We zitten met temperatuur tegen de 10 graden. Ja, Hij scharrelde weer in mijn tuin rond, want het is veel te warm. En dan ga je op zoek naar Maar ja, Is het dan ook echt te warm voor een winterslaap? Dan lig je in je holletje lekker te winterslapen en dan denk je van, hé het ligt te zweten? Nou ja, zo, <laughs> ik, kan, ik kan niet heel precies zeggen dat de egel ook denkt, maar ik weet wel dat hij op een bepaald moment zeg maar dan toch wel wakker wordt. De, de omstandigheden zijn voldoende en ja, er zijn ook een aantal dieren die zeg maar leven. Ik zag gisteren bijvoorbeeld toch ook weer een hommel vliegen, dus eh, wat dat betreft zeg maar is er genoeg materiaal en voedsel om te eten. De winterslaap is breed onderbroken. Eh, eventjes wel, ja, maar misschien gaat hij nog wel terugkomen. Hoor. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Wat doet een boswacht eigenlijk in de winter? <laughs> ja, een boswacht die bereidt zich in de herfst al voor in de, voor de op winter. Op de winter? Ja, ja absoluut. Legt hij zijn boeken klaar die hij niet heeft kunnen lezen in de <laughs> ja. ook. Maar je doet niet aan een nee, ik doe niet aan een winterslaap. Ik doe wel ja, aan een rustperiode. Wat ik denk dat het ook goed is om dat uh, om te doen. Kijk, je hebt de daglichtlengte is veel uh, korter. Dat betekent ook dat je meer tijd hebt om te lezen. Maar nou, ik zie bij dan... jou op Twitter dat jij elke ochtend ga jij dat bos in uh, nou, Want je ik, twittert ik... altijd hoe warm het is. Ja, en, uh... ja precies. Ik ben smorgens wel heel vroeg wakker. Maar s'avonds ben je ook wel eerder thuis. Want dan is het ook donker. En ik bedoel, uh, het is niet zo dat ik altijd uh, naar het bos toe ga. Want ik loop ook wel eens in de buurt rond van mijn, oh, uh, van mijn huisje. En ik maar denk dat je elke ochtend door het bos ja, loopt. Ja, ik, ik, loop, ik loop dan naar de, de voorse stroom toe. een peakje in de buurt. Dus daar, daar ga ik wel eens even kijken of de eenden nog zijn. En vooral loop ik daar naartoe omdat daar de bos zit. En die wil ik eh, elke dag wel eventjes horen. Maar het is wel saaier dan de herfst en de lente. Uh, nou, ik vind het niet saai. Het is, het is wel lekker rustig. Ik bedoel, als je, als je nu naar buiten gaat... En, en je hebt even die daglichtlengte... dan krijg je prachtige beelden van ons landschap... met die fantastisch mooie hemelsferen, Met die rode uh, gloed van de zon die ondergaat. Of die mooie fantastische wolken die daarboven hangen. Dus ik vind het gewoon genieten. En ben je, Alleen, je fotograaf? Kort... Heb je foto's? Maar je de hele dag foto's te maken? Ja, moet toch nou, een beetje Twitter, ik, uh, Twitter Ja, je moet me maar eens volgen, ja, ja. Thijs. Boswachter Frans. <laughs> ja, het Boswachter -Frans. Nee, elke ochtend of elke dag maak ik wel een paar foto's... omdat ik gewoon geniet van ons Nederlands land en onze Nederlandse natuur. Ja. Welke dieren hebben het moeilijk op het moment, in de winter? Nou, Als het echt streng wordt, dus strenge winter... dan heeft de vogel die de naam heeft dat je denkt... dat het niet moeilijk heeft, de ijsvogel heeft het moeilijk. Ja, want die heeft een verkeerde naam. Lastig. Die heeft eigenlijk een verkeerde naam. In, in feite is het zo dat het een oud-Germaans woord is... en was de naam officieel ijzenveugel... En dat betekent, als je op die vogel kijkt, dan zie je het ook wel, want dat betekent ijzervogel. Hij heeft het roestbruine, het staalblauwe. Dus het is veel meer een vogel die een beetje eruit ziet als ijzer, dan dat hij van ijs houdt. Want als er ijs ligt, dan kan hij geen voedsel pakken. Want visjes en, en libellenlarven die zitten dan onder de bevroren spiegel. Dus dat gaat dus niet. Nee. En ik heb de afgelopen weken, kan ik wel zeggen, heel veel reigers gezien. Is dat toevallig? Uh, nou, de reigers die gaan nu wat meer richting de stad, hè, omdat ze in, de, in, in de, de, de reptielen en de amfibieën. Bij de, de plassen en op de heide reptielen dan. Die zijn wat eh, naar de winterslaap toe aan het gaan. In de polen zag ik ze. Dat, ja, dat, dat kan, als, je, als je nog wat warmte hebt, dan kan er nog wel eens een keer een kikker rondspringen. Maar eh, dan zijn ze vooral op zoek naar eh, voedsel als, als, als kevertjes die nog eventjes wakker zijn of zo. Of in ieder geval de visjes proberen te pakken of ja. al de open sloten. Maar dat gaat ook niet meer als het vriest. Hè? Want dan heeft nee. de zilverreiger het ook moeilijk. Dan me heeft me die vertellen. grote zilverreiger het heel moeilijk. En vooral ook de roerdom nog erger. Want als een dier die komt absoluut niet naar de stad, hoe die blijft in zijn uh, waterrijk gebied zitten. En als dat bevriest, ja, dan hebben die het moeilijk. En uh, wat, wat dat betreft hebben de, de natuurbeschermers afgesproken als het uh, heel streng dan mogen de roerdompen bijgevoerd worden. Ja. En moeten wij thuis al bijvoeren? Eh, daar kun je mee beginnen, want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want als je straks al een tafel hebt met een beetje voedsel... dan beginnen die dieren alvast naartoe te vliegen. Verwennen we ze dan niet te veel? Nee, want eh, het punt is dat die dieren zijn toch niet afhankelijk van één voederplek Dus in die zin kunnen ze naar meer plekjes toe gaan om voedsel te zoeken. En wat nou zo leuk is, je, je ziet ook de sperber dichterbij komen... want die weet dat de voedertafels gevuld gaan worden. Kijk. Dus je ziet die sperbers <laughs> weer de stad in, die dan weer lekker eten hebben. Ze zijn wij slim, die vogels. We gaan naar uh, onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Rickard Zuiderveld. Rickard, goedemiddag. Goedemiddag, Elsbeth. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Ja, naar aanleiding van de uitzending een amuse. Aanstaande zondag is Bodaar de gast. U kunt helaas geen boeken bij hem kopen. Maar ik ben al bij voorbaat enthousiast. Dit is de dag, is ook op zondag open. <lacht> <lacht> en dan, Elsbeth. Ja, ik vrees dat ik namens heel veel mensen... jou nu even ga toespreken in de vorm van een gedicht... Het heet elsbet ofwel een beetje om te huilen. Dit is de dag waarvan je nog niet wist dat die zo snel, zo plotseling zou komen. Jouw mooie stem wordt aan ons volk ontnomen. Je hebt geen keus, er wordt voor jou beslist. Maar niet alleen je stem, ook al je vragen, je kundigheid, je humor en de lef, je aandacht voor de mens, je normbesef. Een open boek wordt zomaar dichtgeslagen. Ik spreek namens een groot deel van ons land en je collega's daar bij het programma. Je hield ons scherp, als was je onze mama. Dit voelt een beetje als een troonsafstand. Bedankt, het ga je goed. Je was briljant. Dag, allermooiste stem van Nederland. Dankjewel, Rickert Zuiderveld. Het wordt gewaardeerd. Dankjewel voor je mooie woorden. Radio 1 gaat zo meteen verder met uh, Villa VPRO. Ger Jokoms, wat, wie hebben jullie te gast? Hallo Thijs, uh, wij gaan praten met een Belgische observateur... van de Nederlandse politiek, Noel Slangen heet hij. Hij was communicatieadviseur, mannetjesmaker zouden wij zeggen. En Dat was hij van zeven ministers, 43 politieke partijen... en 15 verkiezingscampagnes heeft hij achter de bo zijn boordenknoopje. Hij is de man achter de oud-premiers Jean-Luc Dehaene en Guy Verhofstadt. Rapportcijfers dus voor de Nederlandse politiek van Noel Slangen. Zo meteen in de villa. Dit is Radio 1... Het is half vier. Raymond Serré met het NW-journal. DigiD, de digitale handtekening waarmee je zaken als belastingaangifte en vergunningen kunt regelen bij de overheid, wordt verbeterd en uitgebreid. Het is een van de maatregelen die de ministers Plasterk van Binnenlandse Zaken en Kamp van Economische Zaken nemen om elektronische identificatie te verbeteren. De Britse krant News of the World heeft meerdere voicemailberichten... van de Britse prinsen William en Harry onderschept. De berichten werden vandaag door justitie afgespeeld... in een rechtszaak rond het Britse afluisterschandaal. Het Britse onderzoek naar afluisterpraktijken... spit zich vooral toe op News International... het Britse bedrijf van mediamagnaat Robert Murdoch... waartoe ook News of the World behoorde. Het schandaal leidde tot het einde van de krant. En Philip Freeriks telt niet al te zwaar aan de kritiek op het dictee van Kees van Kooten. Ieder jaar horen we dat het moeilijk was, zegt de presentator van het groot dictee der Nederlandse taal. Veel deelnemers haakten af door de moeilijke tekst waarin niet alleen onbekende woorden als betises, Macedoan en Imbroglio voorkwamen, maar ook Latijnse uitdrukkingen en taalkundige begrippen als de ton en anacoluten. Ja, het was lastig. Ik moest zelf ook een paar woorden opzoeken, erkent Frerix, Maar het moet ook niet te makkelijk zijn. Kees van Kooten heeft nog niet op de kritiek gereageerd. En hoe lang heb jij geroepen, Raymond? Uh, Eén seconde. <laughs> Heel even maar. Verkeersinformatie. Wijnand 2. Begin van de avondspits, vooral bij Rotterdam nu op de A13 en de A20. Maar lang zijn de files daar nog niet. Op de N302 is een ongeluk gebeurd in Noord-Holland. De weg van Hoorn naar Enkhuizen is helemaal dicht tussen Hoogkarspel en Bovenkarspel. Het verkeer wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Waar na vier uur minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk aanschuift bij ons politieke panel. Met hem bespreken we de stortvloed van akkoorden, de succesvolle afsluiting van dit jaar voor het kabinet en de vraag of dit zo wel kan voortduren omdat Villa VPRO na 31 december definitief stopt... herhalen we de hele week opmerkelijke reportages uit ons Villa-archief. Vandaag de laatste. Het gelukkige huisdier van Gerrit Kalsbeek. En we praten met Noël Slangen, politiek stratege te België... die zeven partijen en 43 ministers diende. Een kenner van de politieke arena en mannetjesmakerij. En hij laat zijn licht schijnen over het Nederlandse politieke bedrijf. Uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf. Villa VPRO. In het voorjaar van 2008 las Gerrit Kalsbeek in de krant dat 85% van de huisdieren ongelukkig is. En helemaal Gerrit, die moest daar natuurlijk alles van weten. Luister naar een herhaling van Het Gelukkige Huisdier. Sluit je ogen en ga met je gedachten naar dieren die je lief hebt en lief hebt gehad. Luisteraars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 Echt onderzoek geweest. De, het aaien of verzorgen van dieren verlaagde bloeddruk. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Het hebben van verantwoordelijkheid is zelfs bij mensen in verpleeghuizen aangetoond. Dat ze maar kanariepieten hebben om ervoor te zorgen dat je nodig bent hè, in deze maatschappij. De vereenzaming. Ze zijn lief en ze zijn, uh, ja, ze komen naar je toe uh, om te vragen aandacht. Het onbaatzuchtige, het onvoorwaardelijke.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 ik heb toevallig van zoiets twee foto's. Kijk. En ik heb ook nog een, uh, een riempje in de hals eventueel. Maar Waar begin jij meestal mee, als je dit zo vastpakt? Als ik begin, dan kijk ik me altijd zo. En dan ga ik me eerst concentreren. Ik wrijf altijd een beetje zo. En dan krijg je vanzelf, begint het allemaal. Dan, dan voel ik al meteen een, een warmte. Zo mm -hmm. dus voel ik een heel levendig dier.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 Dan moet je ook vertrouwen op die flitsjes. Ja. 85 procent. Ongelukkig. Diep ongelukkig, misschien wel. 85 procent, Dat kan ik niet geloven. Nee, dat vind ik veel te veel. Hij wil het er niet over hebben. U luistert dan naar Het Gelukkige Huisdier. Gemaakt door Gert Kalsbeek. Eerder uitgezonden op 4 maart 2008. Tijd dan voor de allerlaatste één minuut. Het thema, uiteraard, afscheid. Pst, Eén minuut. Ik ben aan het werk op een waanzinnig vol terras. Er was een voetbalwedstrijd binnengaande, Ajax tegen Feyenoord of iets dergelijks. Ja, Mijn baas zaten ook op het terras, weet je wel, en zijn zoon, zo'n een van de grote gasten van de nieuwe markt. En ik loop dat terras naar binnen en naar buiten, naar binnen en naar buiten, met dingbladen. En op een gegeven moment hoor ik: Mag ik een uh, cappuccino? En ik kijk, en ik denk: Hé, hey, die komt bekend voor. In één keer kijk ik, ik zeg maar: Pap, pap. Niet hier. En ja, tegelijkertijd voel ik me verschrikkelijk vervelend. Want ik denk, hè, hij staat hier en hij ziet er zo mooi uit... met zijn Monroe-tasje en weet je wel, echt zijn best gedaan. En ik wijs hem meteen eigenlijk de deur. En mijn hart brak, dus ik, ik riep echt over dat hele terras in. Maar pa, pa, pa, wacht, wacht. En ik zie allemaal mensen kijken... Naar pap, maar daar staat een vrouw met een grote nou ja, pruik dus eigenlijk. En, en mensen die een beetje zo fluisteren. En, en ja, ik, ik loop naar hem toe. Ik zeg maar, pap, je ziet er prachtig uit, maar weet je niet hier. We hadden, we hadden afgesproken niet hier. Ik was blij dat hij weg was. Maar tegelijkertijd voelde ik me enorm verdrietig. Omdat ik hem zo had weggestuurd. U hoorde één Minuut gemaakt door Jula Altschuler. Dit was de Allerlaatste minuut van de serie die we in 2007 zijn begonnen. Maar op de website kunt u de komende tijd alle verhalen nog beluisteren en downloaden. Dat zijn er ruim 400 en die site is vpro.nl slash 1 minuut. De een noemt hem de Rasputin van de Belgische politiek. Een ander vindt hem de beste politieke stratege en campagneleider ooit... Noel Slangen, jarenlang spindokter en mannetjesmaker... van Belgische kopstukken als de ex-premier Verhofstadt en Jean-Luc Dehane. Hij werkte voor zeven politieke partijen, 43 ministers... en deed 15 verkiezingscampagnes. Maar was zelf ook politiek betrokken... als directeur van de liberale partij de Open VLD. In januari stapte hij eruit, verkocht zijn communicatiebedrijven... en schreef zijn autobiografie, Slangen in de coulissen... Hij zit in de studio in Hasselt. Meneer Slange, goedemiddag. Goedemiddag. Um, wij vonden u met uw achtergrond de buitenlander of buitenstaander... om eens naar de Nederlandse politiek uh, te kijken. Eerst eventjes een vraagje over die autobiografie van u. Uh, met uw ervaring 25 jaar rondgelopen in, de, in de, ja, het oog van de macht zeg maar, ja. in België... heeft Halve Politiek in België met angst en uw boek afgewacht. Nee, dat valt eigenlijk wel mee, want uh, men kent mij natuurlijk in België wel... en ik ben altijd uh, zeer hard in mijn uh, analyses, maar uh, mild in mijn oordeel omdat uh, ik ook wel uh, weet dat uh, politici het ook niet altijd makkelijk hebben. Mm, dus het was meer eigenlijk een, een eye-opener en een verrassing voor iedereen die niet met u gewerkt heeft, want die wisten wel wat ze konden verwachten van dit boek. Ja, inderdaad misschien wel dat uh, de mensen die niet met mij gewerkt hebben, inderdaad wat uh, verbaasd waren over de mildheid van mijn, van mijn oordeel. Maar dat was voor mij ook wel een van de redenen waarom ik het uh, boek überhaupt uh, geschreven heb, want normaal vind ik dat je als adviseur, uh, ja dat beter niet doet. En uh, de belangrijkste reden waarom ik uiteindelijk toch overstag gegaan ben, ja, dat was eigenlijk omdat ik hoofdzakelijk positieve dingen over mensen te vertellen had. Ja. Uh, even over die titel, uh, want dan verwacht je toch heel wat. Slangen in de coulissen, daar zit natuurlijk een enorme bijbedoeling in. Is dat een kwalificatie over uzelf eigenlijk? Ja, in dat uh, gegeven dat ik eigenlijk altijd iemand uh, ben geweest die uh, op de achtergrond werkte. En waarbij ja, er wel heel veel verhalen verschenen, ook hier in de media, over... Uh, achter welke strategieën ik allemaal zou gezeten... Hebben maar heel moet er niks we moeten er niks bijbels achter zien. U hoeft er niets bijbels achter. U dus hoeft nee. niet, maar het mag. <laughs> nee. Begrijp ik. Okay. Laten we naar Nederland gaan. In Elsevier van deze week zegt onze premier Mark Rutte... dat hij al vanaf dag één bezig is met zijn opvolging. Dat hij een klein team van getalenteerden bezig is klaar te stomen. Vindt u dit verstandig? Of dat verstandig is... Om het is een, te zeggen bedoel ik. ...is een beetje afhankelijk van wat de doelstelling is van Mark Rutte. Maar wat ik, zou met, erachter kunnen, ik zit, met mijn ervaring in? heb op dat ogenblik onmiddellijk de reactie... ...van uh, dat uh, Mark Rutte het uh, momenteel vrij moeilijk heeft. Dat hij moeite heeft met de druk en eigenlijk uh, wat van de druk wil uh, weglaten... ...door eigenlijk zijn onthechting duidelijk te maken. Namelijk van kijk, ik uh, kies hier niet voor. Ik ben nu al aan het kijken naar, uh, naar het leven hierna... Oh, ik dacht eigenlijk, wij vatten het eigenlijk totaal anders op. Dat hij al bezig was met een voortzetting van zichzelf na de politieke dood. Uh, ja, dat kan, <lacht> dat kan natuurlijk wel. Maar dat betekent ook dat je normaal gezien wat druk wilt wegnemen. Maar had u hem, als u zijn uh, adviseur was... als u nog steeds de strateeg was die u tot januari was... had u hem aangeraden om dit in een, in een uh, groot interview... in een kerstnummer van een goed gelezen blad zo te vertellen? Oh, ik denk niet dat het, uh, dat het zo fundamenteel is. Ik, ik, ik weet niet uh, welk signaal, uh, maar ik het uh, fundamenteel wel uh, uitzenden. Ik, ik lees daar iets achter, waar moest ik uh, voor zijn tegenstanders werken uh, het gevoel zou hebben van uh, oké, okay, hij heeft het moeilijk. Uh, uh, daar kunnen we rekening mee houden in onze strategieën. Uh, maar ik denk ook niet dat het een grote politieke boodschap is. Hmm. Uh, hij heeft het moeilijk, dat heeft natuurlijk, zegt u ook... dat heeft natuurlijk voor een heel belangrijk mee te maken... dat uh, dit, uh, deze coalitie geen meerderheid in de Senaat heeft. Ja. Uh, daar komen heel veel van die problemen uit voort. Hoe vindt u dat dit kabinet uh, dit tot nu toe heeft opgevangen? Oh, ik denk dat het kabinet zich in een heel moeilijke positie geplaatst heeft. Omdat uh, uh, je zit uiteindelijk zit met uh, twee partijen die uh, verantwoordelijkheid nemen. Een moeilijke verantwoordelijkheid nemen in een moeilijke periode. En die voor alles wat ze willen realiseren in de Eerste Kamer... een meerderheid moeten gaan maken met andere partijen... die zich voluit kunnen profileren. Namelijk die die nooit de last moeten dragen van de moeilijke beslissingen... maar eigenlijk altijd uh, ja, alsof ze door een, uh, door een buffet met lekkere hapjes lopen... kunnen beslissen van kijk, hier gaan we mee en uh, hier gaan we niet in mee. En dan krijg je natuurlijk een situatie dat de, de twee partijen... die de zwaarste verantwoordelijkheid dragen daar ook voor afgestraft worden... in de peilingen alvast. En dat uh, anderen eigenlijk zich uh, voluit kunnen profileren. Ja, maar uh, zegt u nu ook dat uh, men al te lichtvaardig... deze coalitie is aangegaan in de zin dat ze zich onvoldoende hebben gerealiseerd... dat ze die meerderheid niet hadden. Ik denk dat uh, als men het zich iets comfortabeler had willen maken... dat men uh, beter een ruimere meerderheid genomen had. Ook omdat uh, de vraag is als je met uh, twee partijen een coalitie maakt... Uh, uh, ga je alleen maar compromissen kunnen creëren... of ga je ook consensus u kunnen heeft, creëren? U heeft uh, gezegd in een interview in de morgen... u werd geïnterviewd over uw boek... dat je eigenlijk nooit een coalitie moet vormen... met twee partijen die bijna even groot zijn... omdat het überhaupt niet functioneert... dat het ook ligt in de, in de, in de gelijkheid van die twee. Je het dat... nooit daar te, daarbij moet laten. Ik heb ook uh, zeer veel uh, bedrijven uh, begeleid. En uh, een van de grote problemen is... als je twee bedrijven probeert te fusioneren... die ongeveer even groot zijn... dan heb je eigenlijk altijd uh, hommeles... Um, en dat betekent dat er eigenlijk een, een duidelijk verschil moet zijn tussen, uh, tussen coalitiepartners. We hebben het trouwens ook meegemaakt met uh, paars 2 hier onder Giverhofstad. Uh, toen de socialisten en liberalen ongeveer even groot waren en dat functioneerde helemaal niet. Nee. Maar het is nu wel zo dat uh, de problemen niet ontstaan door deze twee partijen zelf. Maar door het oom omveld eigenlijk met de andere partijen vanwege die meerderheid. En heeft dat niet te maken met een totale ontideologisering van de politiek? Ik denk dat, dat, uh, dat je een ontideologisering hebt op het ogenblik dat je in een crisissituatie zit. en dat uh, je eigenlijk uh, noodgedwongen bepaalde compromissen moet sluiten. En. Uh, <coughs> excuseer, uh, dat je bepaalde beslissingen moet uitvoeren die je eigenlijk ja, normaal gezien liever niet zou uitvoeren. U heeft uh, gezegd over even de Belgische politiek. dat u uh, Jean-Luc Dehane eigenlijk de beste premier vond van het land. En. Guy Verhofstadt, waar u heel nauw mee heeft samengewerkt... ook de beste politicus... Wat, uh, uh, wat is precies het verschil? Het grote verschil is dat een politicus... Uh, een, een, een veel breder uh, palet moet kunnen bespelen. Namelijk Die moet zowel partijleider kunnen zijn... die moet zowel in oppositie als meerderheid kunnen functioneren... moet zowel visionair als beherend kunnen zijn. Uh, daar waar eigenlijk een uh, premier... Uh, vooral een teamspeler moet zijn... en uh, vooral sterk zijn project naar voren moet uh, kunnen schuiven... en daar zijn coalitiepartners uh, achter moet krijgen. Jean-Luc zegt zelf ook dat hij... Uh, ja, dat hij nooit zo gefunctioneerd hebben bijvoorbeeld als partijleider. Als u die, uh, die vergelijking, uh, althans die tweedeling eens even op de Nederlandse politiek legt, wie zou dan in uw ogen de beste partijleider zijn in Nederland en de beste premier? God, het is, uh, vind ik heel moeilijk om uh, helemaal uh, uit te maken. Maar bijvoorbeeld iemand zoals uh, Wouter Bos uh, heeft op mij altijd de indruk gemaakt als iemand die uh, eerder een, een politicus dan een, een regeringsleider is, bijvoorbeeld. En Mark Rutte. Uh, ik denk dat Mark Rutte meer een, uh, een, een beheerderstype is. En dus uh, eerder op een premierschap dan op een, uh, op een breed politiek uh, palet georiënteerd is. Heeft dat met die uh, ontideologisering te maken, of is dat puur karakter, voor zover u dat kunt bekijken? Uh, ik denk dat het uh, heel vaak uh, karakter is. Want uh, ik denk dat uh, iedere politicus uh, al bij al wel ideologisch is. Maar dat uh, sommigen het meer als een drijfveer zien. En anderen het meer eigenlijk als een achtergrond zien. Ja, en bij een achtergrond die kun je veel meer uh, relativeren. En soms zelfs even opzij zetten. Wat maakt in uw ogen iemand, u heeft er vele meegemaakt... Tot een, tot een politiek leider, tot een leider? Wat is het meest op, opmerkelijke karaktertrek? Ik denk de opmerkelijkste karaktertrek van een politiek leider is uh, volhoudingsvermogen, uh, Namelijk blijven doorgaan, ook wanneer het tegen zit, uh, wanneer men even in oppositie zit. Uh, een zekere onvermoeibaarheid. Maar u heeft er ook iets aan toegevoegd in een ander interview weer. Namelijk de onwrikbaarheid in de overtuiging van het eigen gelijk. Ja. En daar zit toch wel een enkantje kantje aan. Toch? Ik weet niet of dat uh, eng is. Want dat is eigenlijk alleen maar eng als je niet uh, in een democratie zit. Ja, maar als, je weigert, als je weigert te luisteren naar andere geluiden. Als je weigert te denken. Als je er eigenlijk altijd vanuit gaat dat het onmogelijk is... dat de ander gelijker kan hebben dan, dan jij. Ja, maar uh, als je daar te ver in gaat natuurlijk... dan uh, ga je eigenlijk altijd een of andere grijze soep maken. Het is, uh, van een leider verwacht je toch dat hij eerst probeert anderen te overtuigen van een bepaalde lijn... en dan eigenlijk pas een, een pragmatische oplossing voor die lijn zoekt... eerder dan uh, omgekeerd eigenlijk uh, onmiddellijk bijna de synthese te maken... van alle mogelijke ideeën die op tafel liggen... want dan krijg je een zeer grijze, onuitgesproken politiek. Ja, u heeft gezegd hè, datzelfde wat Ger zei... onwrikbare overtuiging dat je bij het rechte end hebt. En zegt u dan, en het rare is dat als ze dan gedwongen... tot nieuwe, hele andere inzichten komen... dan zijn ze zich daar helemaal niet van bewust... en denken ze dat ze dat altijd zelf al zo gedacht hebben... Ja, dat is inderdaad... Uh, voor wie zou dit in de Nederlandse politiek het meest opgaan, denkt u? Heeft ik, u daar ik, zomaar een idee van? Uh, ik denk voor een Geert Wilders bijvoorbeeld ja. gaat, uh, gaat zoiets op. Uh, je hebt uiteindelijk... Um, de Nederlandse politiek is een zeer sterk verzakelijkte politiek. Um, wat betekent dat het uh, allemaal zeer pragmatisch is... en dat men heel vaak die ideologie probeert naar de achtergrond uh, uh, te duwen... en gaat proberen om tot een soort pragmatische benadering te komen. Wat heeft u voorkeur? Uh, de Belgische, het Belgische politieke klimaat of het Nederlandse? Um. Ja, wat mij altijd opviel was dat ik het heerlijk vond om in Nederland te werken met bedrijven en organisaties. Omdat jullie zo pragmatisch zijn. Maar tegelijkertijd vond ik dat politiek helemaal niet interessant. Omdat politiek ook wel een beetje gebaseerd is op het nastreven van een droom en van verandering. Hmm. En dat had Guy Verhofstadt heel sterk. Vandaar dat u met hem heel goed en prettig heeft samengewerkt. Hij heeft dat zeer extreem invalt, wat dat betreft zelfs op in Europa. Zelfs op in Europa. U zegt daar moet je heel wat voor in. Je... Ja inderdaad. Wordt u voorzitter van de Europese Commissie waar die kandidaat voor is? Um, laat me zeggen dat uh, ik denk dat er weinig mensen met zo'n slechte kaarten starten om voorzitter te worden, maar als iemand met slechte kaarten kan spelen en toch nog kan winnen, is het wel givrofstad. Noël Slangen, heel hartelijk bedankt. Dank u wel. Uh, uw boek, uw autobiografie, Slangen in de coulissen, is vorige maand uitgekomen bij Borgerhof en Lamberichts, als u een kijkje wil in de politieke keuken in België. Maar het, uh, het geld voor in, in hele boek vallen ook over hoe het hier in Nederland dat in gaat. Universele dingen. Zijn hartelijk ja. bedankt. Zometeen na het nieuws is de Villa terug met ons politieke panel. Minister Plasterk is de gast. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij, pro-VPRO sinds 1992. Omdat ik ga voor inhoud. Morgen in... vrijdagmiddaglaag! Wim Pijbers, directeur van het Rijksmuseum en Nederlander van het Jaar. Een van de mooiste dingen van The Times, in de kop, de Rijksmuseum rocks. Rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. Al die commentaren dat Ajax woensdag in Milan routine tekort kwam, gochme tekort kwam. Het was toch weer dat slimme AC Milan. Gelul. Veel satire en swingende kerstmuziek van Licks and Brains. Rudolph the red nose the air. had a very shiny nose. Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. E.